2 uur. Jurjen Boekraat met het NOS journaal. In Baalwijk is de afgelopen avond een overval gepleegd op een juwelier. Vermoedelijk drie gemaskerde mensen kwamen de zaak in het centrum van de stad binnen. Daarbij is mogelijk geschoten.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 De burgemeester heeft besloten de woning vier weken te sluiten... om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. Bij de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag raakte niemand gewond... maar het huis is wel zwaar beschadigd. Huizenverhuursite Airbnb gaat strenger optreden... tegen huurders en verhuurders die zich misdragen... Aanleiding is een Halloweenfeest bij de Amerikaanse stad San Francisco, waarbij vijf bezoekers werden doodgeschoten in een Airbnb-huis. De huurder had niet gezegd dat ze een feest zou organiseren. Het verhuurplatform belooft een speciaal feesthuisteam te gaan opzetten en gaat de screening van reserveringen met een hoog risico verbeteren.